Verschillende zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij mensen die op sites van onder meer Mensis, OMVZ of ORA zoeken naar informatie, wordt ook een zogenoemde Facebook Pixel-plugin geladen. Zo kunnen de verzekeraars potentiële klanten een online advertentie tonen. Van de veertig zorgverzekeraars die de NOS onderzocht, stuurden elf het zoekgedrag van bezoekers door naar Facebook.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 Het weer, forse buien met onweer en hagel trekken over het oosten en midden van het land. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kan lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en eerst zo goed als droog. Later vanuit het zuidoosten opnieuw enkele buien met kans op onweer. En het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, <haha> uh, ja.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 Langs de alleen en opstreken. Met Herman Wechter en Robert Meder. En en die houtkamp. Jongens, jongens, jongens! Het is 3-0 voor Juventus. En ik heb het al eerder gezegd. 40 wedstrijden, de laatste 40 wedstrijden. Werd er maar eentje thuis verloren door Real Madrid. Lang geleden, een jaar of vier geleden. 4-3 verlies tegen Schalke. En nu staan ze 3-0 achter. Het is Blaise Matuidi die de 3-0 maakt. En Jean-Louis Buffon, helemaal gek. Want 3-0 betekent dat we helemaal van scratch af aan beginnen. Eigenlijk is het dus gelijk. Want 3-0 won Real Madrid in Italië van Juventus. En nu staat Juventus voor. Met 3-0 tegen Real Madrid. Ja, wat een avond. Ongelooflijk. Hoe dit af gaat lopen... dan gaan we natuurlijk het komende uur... het laatste uur van Langs Lijn en Omstreken... zien en horen. Um, en dan hebben we ook nog de halve finale... in de Europe Cup Basketball... van Donar uit Groningen. Ja, En bij ons te gast is een man die met uh, president Obama... aan tafel zat om problemen met water op te lossen. Niet bij hem thuis, de kraan of zo, maar toch wel iets groter denken. Uh, het is de eerste Nederlandse watergezant, Henk Oving. We blikken ook terug op de Waalse pijl... en hebben een interview met Tom Dumoulin over zijn voorbereidingen op de Giro. De belangrijkste sportdienst van vandaag zetten we op een rijtje. Dat beginnen we met de actualiteit. En die 0-3, je hebt in de hectiek nog niet helemaal beschreven... hoe die goal nou in zijn werk ging. Wat ging er nou vooraf? Nou, de, de, de, een enorme blunder van de keeper van Real Madrid. Keylor Navas, de Costa Ricaan. Die een bal zomaar kan vangen en hem loslaten. En dan is het... Uh... Binnen tikken geblazen door Matuidi. En dat uh, betekent dus 3-0. Nu Real in de avond. Ja, vrije trap. Heel slecht genomen. Gaat over de achterlijn. En ik vrees toch het eerste. En ik dacht eigenlijk dat Jean-Louis Jean Buffon aan zijn laatste internationale wedstrijd bezig was: 160ste Europa, Europa Cup wedstrijd. En 117e Champions League wedstrijd. Maar dit kon nog wel eens een lang avondje worden. Want Juventus leidt met 3-0 tegen Real Madrid. Het overige sportnieuws. Het zat er al even aan. Aan te komen, maar vandaag ging bij Vitesse de kogel door de kerk. Henk Vrezer is ontslagen als coach. Vitesse vindt Vrezer niet de juiste persoon om de club naar de play-offs te laten leiden. En Vrezer die is niet echt verbaasd door het besluit. We weten waar Vitesse voor staat. Uh, is het soms uh, niet realistisch? Dat denk ik wel. Maar feit is dat Vitesse beter kan dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Hè? En daar moet je gewoon ook heel eerlijk in zijn. Daar moet je ook niet omheen lullen, denk ik. Edward Sturing neemt tot het einde van het seizoen de taken van Frezer waar. Frezer zelf maakte in januari al bekend dat hij na dit seizoen coach van Sparta wordt. En John van der Brom is door de KVB voor één wedstrijd geschorst. De voetbalbond uh, strafte AZ-coach... ...naar aanleiding van een interview dat de NOS afgelopen zaterdag met hem had... Na het uh, verloren duel met PSV. Van der Brom haalde daarin uit naar de Kevin Blom... Ja, dan krijg je natuurlijk die lachwekkende situatie met de strafschop. En er wordt ook nog een goal afgekeurd. Ze kunnen stellen dat, uh, dat onze grote vriend Kevin Blom weer uh, zijn naam eer heeft gedaan. De aanklager betaald voetbal heeft er bij het uitspreken van de straf rekening mee gehouden... dat Van der Brom een recidivist is. Ze noemde hij scheidsrechter Paul van Boekel eerder... En het. De Brabantse pijl is bij de mannen gewonnen door de Belg Tim Wellens. In de vrouwenrace was Marta Bastianelli uit Italië de snelste. De wedstrijd stond vandaag in het teken van de zondag-overleden renner Michael Golaerts. Zo werd er bij de start een minuut stilte gehouden. Zometeen hoort u in langs de lijn en omstreek een reportage uit België. De Nederlandse Ster ZLM Tour zal dit jaar niet worden gehouden. Het is de organisatie niet gelukt het etappenschema rond te krijgen. Volgend jaar moet de koers wel weer gewoon op de kalender staan. Dan gaan we naar basketbal. Donor Groningen, die in Venetië uh, een, een niet al te makkelijke wedstrijd heeft of had, want Leon Kersten is de wedstrijd al afgelopen. Nee, nee, we spelen nog 2 minuten 53. Uh, ik zal even beginnen met het slechte nieuws, dat Donar achter staat. Maar er was even geleden, anderhalf minuut geleden, nog veel slechter nieuws. Toen was het 75-62, 13 punten verschil in het voordeel van Venetië. En het hing er echt om, het was een zijde draadje. Maar dan heb je altijd de Nederlandse rouwdouwers, Thomas Koenis. Arvin Slachter. En achter elkaar maakten ze vijf punten. En dan komt Teddy Gibson nog overheen. En dus is het nu 69-77. Maar acht verschil. En diezelfde Thomas Koenens die ik net noemde. Die wilde naar de ring. Maar die kreeg een klap op zijn handen. En die mag nu naar de vrije worplijn. Daar laat Donar deze wedstrijd wel wat liggen. Negen gemiste vrije worpen. 14 op 23. Thomas Koemis, Normaal. Normaal. Ja. Ik hoef me zeer niet af te maken denk ik. Hè? Om uh, duidelijk te maken wat er gebeurt. Hij mist hem dus. Uh, het zijn zulke kostbare puntjes. Het is makkelijk Schieten vanaf de lijn. Maar ja, je bent natuurlijk wel moe. Want het is een wedstrijd op niveau. Die tweede vrijworp ook mis. En hiervoor was het Arvi Slachter die ook twee keer miste. Ja, dan was het verschil uh, maar de helft geweest van de acht die het nu is. De Italianen nu in balbezit. Althans, de Italianen voor wat er op het veld staat. Uh, D is een Amerikaan. Die heeft nu de bal. Die heeft in de NBA gespeeld voor een aantal ploegen. Die speelt dus nu voor Venezia. Die dribbelt heel de tijd uit. Dat wilde hij gaan doen. Ja, als ik donar was, zou ik hem lekker laten schieten. Uh, uh, oh nee, toch niet. Want hij schiet raak. Hè? Het was wel een geforceerd schot, maar die gaat er dan wel in. Dan uh, is het uh, 79-69, 10 punten verschil. Het ja, moet niet meer zijn hoor. Want er is een Martini Plaza best wat goed te maken. Maar liever minder dan 10. Bruinsma, niet gezien deze wedstrijd. Paas de bal rond naar Brandon Curry. Curry gaat naar de ring, paas naar buiten. Daar zit die boomlange D tussen. Ja, Curry maakt een heleboel verkeerde beslissingen deze wedstrijd. Hij schiet niet lekker, maar er zit ook veel balverlies bij. 10 punten verschil. Dus nog 2 minuten basketbal te gaan in Venetië. De kampioen van Italië tegen de kampioen van Nederland. Voor een plek in de finale. Dave. De 3 punter die mist. Dona leeft nog een beetje. 1 minuut 50 te spelen. 10 punten verschil. 79, 69. Gisteravond toen Barcelona werd uitgeschakeld. Gingen ze nog net niet of misschien ook wel toeterend door Madrid. Want wat is het leuk om, uitgeschakeld, om te zien dat Barcelona wordt uitgeschakeld. En vandaag krijgen ze misschien wel de deksel op de neus Real Madrid. En die wat een sensatie. Ja, toen uh, gisteravond ging de voorzitter van AS Roma, uh, de, volgens mij de Trevi-Fontein in. Ja. En uh, dat was groot feest. En nu een andere Italiaanse ploeg, Juventus. Ja, ze zijn er nog niet hoor, want het is uh, nu zeg maar gelijk. Allebei uh, met 3-0 gewonnen voor ons nog. Maar we hebben nog een tijdje te gaan. Nog een minuutje of uh, 23 bij Real Madrid tegen Juventus. Stand, tussenstand 0-3. Nadat het uh, 0-3 was bij Juventus-Real Madrid een uh, paar weken geleden. Vorige week was dat. En dan. Dan kijken we naar Real dat in de avond gaat via de rechterkant. Vasquez heeft de bal onder controle genomen. Speelt hem naar Modric. Maar ik vind ook, dat zag je gisteren met AS Roma tegen Barcelona. AS Roma was beter, speelde sterker. En uh, daar zat het er gewoon in. Nu een vrije trap voor Lucas Vazquez. Die een, uh, Tikki kreeg van Alexandro. Alexandro de Braziliaan moet uitkijken. Die heeft al een gele kaart op zak. En ik eh, krijgt nu geen gele kaart van scheidsrechter Oliver. Maar wel een vrije trap tegen. En die bal ligt op een prettige plek. Vanuit de keeper uitgezien. Zeg maar twee meter buiten het strafschopgebied. Van de keeper uitgezien aan de linkerkant. Dus iemand met een linkerbeen kan hem mooi langs de muur draaien. Dat is het meest ideale voor een vrije trap vanaf deze eh, afstand. Gianluigi eh, Buffon heeft zijn muur neergezet. En dan uh, uh, zou het bijvoorbeeld uh, uh, Marco Asensio kunnen zijn. En die staat ook achter de bal samen met Ronaldo. Het is Asensio die het het uh, best zou kunnen doen met zijn linker. En daar komt hij ook, Asensio. En die schiet over. Het blijft vooralsnog 0-3 bij Real Madrid Juventus. En Donar is bezig met de wedstrijd in Venetië tegen Venetia. De laatste loodjes en die wegen meestal heel zwaar. Leon Kersten. Ja, ja, maar ja, Pasalic, die, die Kroatische center van uh, Dona, die schoot wel net een driepunten raak. 79, 72. Het was dus even min 13. Het zijn er nou maar min 7... De bal bezit wel voor de Italianen. En kijken wat Donar in de laatste 40 seconden van deze wedstrijd kan doen. Proberen Venetië van het score af te houden en er zelf nog een maken. Dat zou een ideaal scenario zijn. Binnen hoeft niet per se met de return in Martini Plaza volgende week donderdag. Uh, Heens schiet, mist. En de rebound is voor Donar. Is er nog 30 seconden op de klok? Een goede aanval. Dat zou uh, heel veel zoden aan de dijk zetten voor Donar. Slachter heeft de bal. Zoekt Passalic. Passalic terug naar Slachter. Slachter wil naar de ring. Komt daar Peric steken. Die is veel te lang. Pazelic vliegt nu opzij. Slachter met de drie punten. Die gaat er niet in. En de rebound is voor Venetia. Er is nog 10 seconden te spelen. En dan moet Donar verdedigen. Kijken of die marge op 7 gehouden kan worden. De, de oud-NBA'er. Komt tegenover Paselits. Loopt zichzelf voorbij. Is het Heens met een hele verre driepunter. Oeh. Die gaat er in. Ai. Ai. Heeft Donar nog wel de laatste bal. Maar dan gooien ze, oh, dan gooien ze hem ook nog weg. Oh, Donar, Donar, Donar. Don, don. Oh, hij werd aangeraakt. Dit doet pijn. 72, 82. Nog echt één seconde op de schotklok. En dan heeft de coach Erik Braal van Donaert nog één time-out over. Die gaat hij nu nemen. Oei, wat deed deze driepunter pijn. En het was hiervoor Arvin Slachter die geen ruimte kon vinden om tot de schot te komen. Niet echt althans. En aan de andere kant zijn het Italianen die dat gelijk afstraffen met die drie van Heens. En dan staat die marge van 10 op het bord. Ja, en... Ongeveer anderhalf uur geleden begonnen we deze wedstrijd 1 uur, drie kwartier geleden. Dat ik zei, ja probeer die marge binnen de tien punten te houden. Het zijn er nu exact tien, maar er is nog één seconde balbezit voor Donar. Ja, wat kan je dan doen? Niet veel. Hopen dat hij erin gaat. Het, uh, denk ik, het enige scenario. Er zullen een aantal schutters het veld in komen. Erik Braal zal een spelletje uittekenen. En wie weet werkt het. Ik vind de Italianen helemaal niet super goed. Maar ja, die begroting van 4,3 miljoen, dat levert wel één ding op. Dat je een boel kwaliteit hebt zitten. Een aantal spelers van de Italianen zitten niet in de wedstrijd. Maar ja, voor dat geld hebben ze wel een hele goede bank. En geen verzwakking. En dat is bij Donar toch net iets anders. Curry zit niet in de wedstrijd. Bruinsma zit niet in de wedstrijd. Zijn normaal gesproken echt sterkhouders van Donar. En dan moeten anderen het opvangen. Maar dat lukt wel gedeeltelijk. Maar niet helemaal. Maar uh, de spelers komen terug het veld op voor die laatste ene seconde. En eens kijken wat Donar kan doen. De bal wordt wel uitgenomen op de helft. Van de Italianen. Dus je kunt nou, een goede paas geven. Misschien nog één keer doorpasen. Om uh, tot een schot te komen. Dat kan in uh, één seconde. Want de, uh, de klok gaat pas tellen. Als de bal in de handen is. Arvin Slachter. Die gaat de bal innemen. Komt er nog even. Uh, Bilia, de enige Italiaanse. Uh... International. Aan de zijde van Venetië komt tegenover Arvid Slachter staan. Die is ook een kop groter, dat is wat lastiger innemen. De scheidsrechter uit Kroatië, echt een baas. Zo te zien, uh, Dick in de 60, die geeft even aan wat er moet gebeuren. Dat hij Italiaan opzij moet. En die begint te springen. Slachter moet de bal innemen. Uh, vindt, ja, vindt uh, helemaal niemand. Burgess, die laat de bal los, maar dat is te laat. Donar verliest de wedstrijd in Venetië. De eerste wedstrijd van twee. Met 82-72. Hard gewerkt, hard geknokt. Maar soms net iets te slordig. Zeker vanaf de vrije worplijn. 82-72 dus. En volgende week donderdag de return in Groningen. Goed, we gaan praten met uh, iemand die heel veel van uh, water weet. Er zijn weinig dingen waar we in Nederland zo goed in zijn als uh, het manager van water. Zelfs zo goed dat onze watergezant Henk Oving uh, over de hele wereld wordt gevraagd om uh, te helpen als er grote problemen met water zijn. En die problemen die zijn er. Ze boekt To Bake over zijn werk uh, uh, voor uh, oud-president Barack Obama wordt morgen gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Ja. Uh, reden genoeg om je uit te nodigen. Uh, nee. denk, goedenavond. Ja. Ja, even, zijn. Water, water, je bent ook sportliefhebber overigens. Ja, je zat ja, net hoor. ook al mee te kijken naar ja. de wedstrijden. Dus we schakelen regelmatig ook. Even, wat, wat doe je als watergezand precies? Nou, drie dingen. Eh, waterbewustzijn helpen vergroten in de wereld. Want eh, een heleboel mensen weten eigenlijk niet hoe belangrijk en hoe moeilijk het met water is. We hebben te veel water met overstromingen, maar ook te weinig water, eh, waardoor mensen doodgaan en je geen energie en geen voedsel hebt. En is op je zit goed in je rol, hoor ik al. Ja. Ja, ja, ja, ja. Vies ik. water. Eh, 2 miljard mensen in de hele wereld drinken nog steeds vervuild eh, drinkwater. Kortom, dat zijn grote problemen, maar. Het begrijpen of het doorhebben dat dat grote probleem, dat, is, dat, dat is ontbreekt. Die, dat is die bewustwording. En Het tweede is helpen als er iets misgaat. Maar nog veel liever Nederlandse kennis en expertise inzetten... om te voorkomen dat dingen misgaan. Mm -hmm. Dus als er een overstroming is geweest in Peru, zoals vorig jaar... 125.000 huizen verwoest... dan help ik een regering om een aanpak te kiezen... die ervoor zorgt dat die wederopbouw ook zorgt dat het in de toekomst niet zo erg meer mis kan gaan. En dan proberen we ook Nederlandse bedrijven in te zetten... met hun kennis en expertise om in die wederopbouw uh, ah. hun, hun, hun kennis toe te passen. Oké, okay, en hoe kom je dan bij, bij Barack Obama uit uiteindelijk? Word je ja, dan gevraagd? Of? De, ja, dezelfde situatie uh, eigenlijk. Uh, en dan kom ik ook op mijn derde rol. En dat is nieuwe, slimme, innovatieve projecten bedenken. Want ja, de oplossingen van gisteren zijn uiteindelijk de ellende van morgen. We moeten nieuwe dingen bedenken. Ah, en toen Alkaan oh Sandy New York, nou, de New Yorkse regio, flink uh, verwoestte... kwam, het, het was een week voor de herverkiezing van uh, president Obama... en hij richtte een taskforce op. En de voorzitter van die taskforce was de minister van Housing and Urban Development. En die kwam naar Nederland en zei... Henk, uh, laat mij Nederland zien, want volgens mij weten jullie alles... van water en ruimtelijke ordening. En ik was toen waarneming directeur generaal ruimte en water. Dus ja, dat zat ook echt wel... In mijn, in mijn verantwoordelijkheid. Maar daar was ik elke dag mee bezig. Uh, ik heb hem alles laten zien. En het klikte. En hij zei: ik, Kom naar Amerika. Dan zei ik, Nou, dan ga ik je helpen. En zo is het begonnen. Mocht jij zeggen? Ik mocht <lacht> jij zeggen, zeker. Ja. Ja, ja, nee, we hadden een goede klik. Uh, dat begint heel vaak. Begint het natuurlijk met een goede klik. Ja, uh, en ja. een slimme samenwerking. Uh, en ik had het idee om te innoveren, hè? om niet bij niet die regio alleen maar te repareren, niet om de huizen weer terug te bouwen, maar om echt naar de toekomst te kijken en vanuit die toekomst nieuwe plannen te bedenken. Maar dat kan alleen, en dat staat ook echt in het boek, hè? Dat beschrijven we helemaal, Jelte en ik. Uh, dat je, dan moet je dat met alles en iedereen doen. Je moet de Nederlandse experts en de Amerikaanse experts... samenzetten met de mensen in, eh, in die communities die geraakt zijn. Mensen die hun huis hebben verloren. Met de burgemeester, met de gouverneur Christy en Cuomo en Donovan. Iedereen bij elkaar. En alleen dan kun je iets bedenken wat niet alleen nieuw en een verbetering oplevert... maar wat ook beklijft, right? ja. wat mensen gaan begrijpen. En dat je daarmee, als het de volgende keer weer een beetje misgaat... mensen weer een stapje op weg hebt geholpen om dat te voorkomen. Ja. ja je bent ongelooflijk gepassioneerd hierover. Uh, als je praat, hoor ik urgentie. Als ik uh, in het boek lees, dan hoor ik daar ook... en lees ik daar ook heel erg veel urgentie. Ja. Waar zit de grootste urgentie als het gaat om water... en de waterproblematiek? Nou, die, die drie dingen. Te veel water. De zeespiegel stijgt. We krijgen zwaardere stormen door klimaatverandering. En mensen, maar ook dat wat we hebben gebouwd... wat we hebben geïnvesteerd, infrastructuurhuizen... staat enorm onder druk. Hallegat, een econoom van de Wereldbank en de OECD... heeft berekend dat dat in de triljarden loopt. Miami staat op nummer 1, 278 miljard. Is daar risicovol geïnvesteerd? Uh, uh, ...Gangzhou in, in China en uh, nog zo'n stad. Uh, al die steden, uh, stedelijke gebieden aan onze kust en onze rivieren zijn kwetsbaar. En dus dat wat we hebben geïnvesteerd. Maar ook de mensen die daar wonen, natuurlijk, mm. die staan onder druk. En dan zijn het vaak de meest kwetsbare mensen die het hardst worden geraakt. Dus mm. te veel water is één. En we zagen het afgelopen jaar, uh, bijvoorbeeld Orkaan Harvey. Uh, in dezelfde week dat Harvey uh, Houston thisterde. Sterven er in Bangladesh, India, Nepal 1200 mensen door overstromingen? Regenval in de bergen zorgde ervoor dat die dammen en die stuwmieren het niet meer aankonden. 1200 mensen verloren. Dat is niet nodig als we ons water beter managen. Dus te veel is één. Maar te weinig. Er staat vandaag een stuk in The Guardian over een, een, een instrument. Ja, dat is een rot abstract woord, zit ik niet te bedenken. Kijk, Deltares is een van onze kennispartners op het gebied van water. Die heeft samen met het WRI, het World Resource Institute in Washington... een tool ontwikkeld om satellietdata te gebruiken... om te analyseren hoe die droogte werkt in relatie tot voedselvoorziening... migratie, uh, uh, daarmee uh, uh, vluchtelingen en mogelijke conflicten. En dat inzicht kan helpen om in te grijpen... Uh, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk mensen niet op de vlucht hoeven... Uh, dat, dat water die watervoorziening kan worden geregeld. Want droogte is een enorme uh, veroorzaker van ellende. Ja, Niet alleen ik, omdat ik, mensen... hoorde, ik las ergens dat je zei dat, dat klimaatvluchtelingen... Zijn eigenlijk vooral watervluchtelingen zijn. Ja, geen water betekent dat mensen op de vlucht gaan. Uh, in, in Kenia, in, uh, in Afrika, in het Midden-Oosten. Uh, een, een gemakkelijk voorbeeld wat vaak wordt genoemd is Syrië. Ja. Uh, acht of negen jaar uh, droogte zorgde dat mensen naar die stad vluchten. En zat aan de basis van het conflict. Wat natuurlijk niet betekent dat gebrek aan water meteen een conflict oplevert. Hè. Dus eh, daar had je toch een dictator voor nodig en nog een paar andere dingen. Maar die instabiliteit, eh, die is enorm groot. Maar het is ook heel ingewikkeld. En dat maakt water ook altijd zo lastig. Droogte in Rusland eh, raakt de, de tarwe, eh, de graanproductie. Waardoor er niet voldoende meel wordt gemaakt dat wordt niet geëxporteerd naar, uh, naar bijvoorbeeld Egypte en Noord-Afrika. En daar krijg je die broodopstand van. Maar ja, dus het weet, als veel, je dat veel, soort verbanden niet, ja. uh, niet doorhebt, dan wordt dat lastig. Dus die urgentie die zit echt op te weinig en te veel. Maar ja, ik begon hè, te vies. Als 2 miljard mensen nog vies hè, vervuild drinkwater drinken... 2 miljard mensen dat zijn wel echt heel veel mensen. En dat, dat is iets dat ligt binnen bereik. Dat ja. zouden we als wereld echt moeten kunnen tackelen. Hè? Ja. We hebben een duurzaamheidsdoel afgesproken. We zeiden dat we rondom water en sanitatie... iedereen in de wereld schoon drinkwater moeten hebben. En volgens mij gaan we dat halen. Maar die droogte en die, eh, dat teveel aan water... dat zijn opgaven die zijn echt de moeilijkste. Ja. Um, uh, we gaan er zo misschien nog even op inzoomen. Natuurlijk even naar Andy Houtkamp. Jij uh, kijkt ook mee. en hier uh, uh, uh, in de studio wordt er meegekeken. Jij kijkt vol op het scherm. Uh, ja, is... Uh, uh, uh, uh, de spanning loopt steeds verder op, heb ik de indruk. Man, de, de spanning loopt bij mij van mijn beeldscherm af. Het is echt niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Het is zo spannend. Net Chiellini, die bijna een eigen doel kopte voor juventus uh, Real dat wel wel in de navel is nu, via Marcelo. Het staat 3-0 voor Juventus. De voorzet vanaf de linkerkant van Asensio. Komt terecht bij Isco. Isco speelt de bal. Naar vast Bal voor het doel wordt weggekopt. En dan kan Juventus weer in de aanval gaan. 3-0 Juventus. Betekent dat als het zo blijft we verlengen gaan. En eventueel penalties. Had niemand verwacht hoor. De finale van vorig jaar is dit. 4-1 toen voor Real Madrid in Cardiff. Maar nu 3-0 voor Juventus. Weer een gele kaart. Nu voor Marcelo. En die kon hem nog hebben. andere wedstrijd even tussendoor snel. Bayern tegen Sevilla na 79 minuten 0-0. 2-1 was het in Sevilla voor Bayern München. Die staan echt op het randje van de halve finale. Maar wie de halve finale gaat halen in de wedstrijd tussen Real Madrid en Juventus? Nou, dat wordt een kwartje opgooien. Het is heel, heel spannend. Even kijken of deze aanval van Alexandro voor Juventus nog iets oplevert. Nee, wordt onderschept. En dan inworp in de buurt van Zinedin Zidane voor Juventus. We gaan een hele spannende laatste tien minuten in van de wedstrijd Real Madrid-Juventus. Want was het in Turijn 0-3 in het voordeel van Real Madrid. In Madrid staat het nu 0-3 in het voordeel van Juventus. Goed, um, Henk Ovik is hier, uh, watergezand. Uh, we hebben net uh, vanuit een helikopterview naar de wereld gekeken... en geconstateerd dat uh, de droogte hier, overschot daar... het verplaatsen van het water, hoe, hoe gaan we dat beter reguleren? Uh, het vervuilde water, dat oplossen, dat zie je eerder uh, gebeuren. Um, kun je eens um, wat meer inzoomen? En dan, wat je zei net, de oplossingen van gisteren... Die, die, dat is eigenlijk de ellende van, uh, van de toekomst, zei je. Dus de oplossingen uit het verleden werken niet meer... Geef dan dus eens een, een concreet voorbeeld van een oplossing waar je wel enthousiast over bent. In Nederland of in de rest van de wereld? Jij mag kiezen. Nou ja, dan begin ik in Nederland. En trots op hoe wij in Nederland watermanagen. En dat, zijn, dat doen we door het goed te organiseren. Onze watergovernance is fantastisch op orde. Met waterschappen. Is me met, nog te ver weg. Ik wil een zoomen. Met, met, met een Delta-programma. Okay. Dus... Doordat we ons goed organiseren... kunnen we op de grond ook echt fantastische projecten realiseren. Dat heeft ook met onze cultuur te maken. Hè. Wij zijn toch geboren samenwerkers. Hè. Onze waterschappen uit de 12e eeuw zorgden toen al... Eh, dat we droge voeten hadden. En dat doen ze nog steeds. Ruimte voor de Rivier is dan zo'n programma... wat we de afgelopen 15, 16 jaar hebben eh, uitgevoerd. En dan zie je meer dan 30 projecten verspreid over ons riviergebied echt oplossingen bedenken waarbij stedelijke ontwikkeling... of natuurontwikkeling gepaard gaat met ruimte geven aan dat water... doordat het veiliger wordt en een waanzinnige kwaliteit van dat water... en die ecologie kan ontstaan. Kortom, je dient dan met één project meerdere belangen. En dat is die integrale aanpak waarin ja. je een economisch belang... en een ecologisch belang en een cultureel en een sociaal belang dient dan creëer je ook meer, de, meer waarde in al die sectoren, in al die opgaven. En dat is uiteindelijk niet alleen uh, goed uh, voor Nederland in dit geval... voor de waterveiligheid en goed voor de kwaliteit van het land... maar ook gewoon voor de economie. Ja, en de ja, de zandmotor is, is, is, geloof ik, zo'n ander perkeur. Een ander moment. prachtig project. Er, ook de zandmotor stond weer niet op zichzelf... want die hele kust van Nederland staat continu onder druk... door zeespiegelstijging en stormen en de golfstroom... Uh, en dus die uh, onderzoeken we en dan ontdekken we zwakke plekken. Zwakke schakels noemden we dat begin van deze eeuw. En de zandmotor uh, uh, tussen Den Haag en uh, Hoek van Holland. Er uh, was zo'n plek, er uh, was zo'n zwakke schakel. En toen zeiden de baggeraars, het initiatief kwam echt van de baggeraars en de ingenieurs, in samenwerking met de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat. Die waren die tweede maatslag daar aan het aanleggen. En zeiden, hey, we zouden. Experiment. Laten we het testen in de, op de computer en in het laboratorium. We zouden een eiland kunnen aanleggen van zand voor de kust. Want die kust wordt elk jaar uh, nou, wordt minder door die golfstroom. Die golfstroom die knabbelt als het ware. Die eet een beetje al dat zand op. Dus er, elk jaar moet je kijken hey, moet er weer zand op En dan ben je, net als de Amerikanen aan de oostkust van Amerika... dat zand om het teruggooien. En dan komt die golfstroom en die neemt het weer netjes mee. En die baggeren zijn als we nou... een uh, een eiland aanleggen voor de kust... dan gaat die om dat zand van dat eiland... vanzelf langs die kust uh, werken. En, ja hoor, het model op de computer... Uh, en in het lab werkt gewoon in de praktijk. Uh, en wat je nu ziet, is dat eiland ervoor zorgt... dat die kust tussen Hoek van Holland en Den Haag... als vanzelf sterker wordt. Ja. En dat soort innovaties... Hè, uh, uh, ingenieursbureaus zijn er nu mee bezig in het Verenigd Koninkrijk. Ik kom net uit uh, Londen. Uh, en daar zijn we nu uh, ook een test aan het doen... met een soortgelijke uh, interventie. En dan bouw je in, het we in wezen met de natuur. Het bouwen met de natuur, het uitgaan van die natuurlijke waarden... en de dynamiek uh, om in dit geval waterveiligheid te creëren... is fantastisch. Nou, dat soort voorbeelden vind je ook hmm. op andere plekken in de wereld. Waarin we uh, uh, moerasgebieden weer gebruiken als echte sponsen... om het water vast te houden. Maar dan moeten die, dat wel gezonde moerasgebieden zijn. En niet zoals bij New York in de Middelland... waar het vervuild was en geïndustrialiseerd... zodat dat water niet alleen dwars door dat moerasgebied ging... maar ook nog eens een keertje vervuild was. En alle woningen die daar stonden van nou, toch de kwetsbare bevolking... Eh, overstroomden met enorm giftig water. Ja. Um... Dat is, dit is iets wat, jij ook, wat ook in je boek heel erg naar voren komt. Hè? We moeten het samen doen, integrale mm. oplossingen. Ja. Uh, uh, dan ga ik even naar de, de gemiddelde luisteraar die zit te luisteren. Je zegt: we moeten allemaal. Er is, het is urgent. Ja. We moeten allemaal iets doen, we moeten samenwerken. Wat, wat doe je nou als gewone gemiddelde Nederlander die zit te luisteren? aan het grote waterprobleem op de wereld. Heb je daar ook een concrete oplossing voor? Ja, aan het grote waterprobleem op de wereld misschien niet zo heel veel... maar ook in Nederland worden de extremer steeds extremer. Ook wij hebben langere perioden van droogte en extreme Maar regenval. wat doe ik dus, daar als Nederlander? Ja, nou, geen tuintje met uh, allemaal tegels, maar uh, tegels eruit... en een plant of iets anders erin. Zorg ja. ervoor dat je het opvangt op je dak... Uh, en Naast uh, die wateropvang. En, uh, en zorg zorgt dat je je toilet, uh, uh, dat kleine knopje gebruikt. Of dat je zelfs water recycelt. Doe iets met je straat uh, in je buurt. Uh, zonnepanelen op het dak, duurzame energie. Je kunt het... Eh, uh, nou, ga zo maar door. We gaan nu van het gas af. Dus eh, we moeten uh, uh, het huis zelf ook gaan aanpakken. Je kunt als individu al van alles doen. Daarmee los je de problemen in Azië nu niet op. Maar klimaatverandering is wel heel ingewikkeld. Mm -hmm. Alles wat wij... Uh, hebben gedaan in het verleden... zorgt toch ervoor dat die temperatuurstijging doorgaat. Dus elke actie die wij kunnen nemen... is een bijdrage. Want als één Nederlander het doet... kunnen 17 miljoen Nederlanders dat misschien ook. En als die 17 miljoen... Uh, dat kunnen, kunnen die miljarden het in de wereld ook. Kijk. Mooi gezegd. Watergezant, Henk Ovink, dankjewel. Robert en ik kunnen ook aan de slag vanaf morgen. Zeker ja. weten. Goed. Dank jullie wel. NPO, ja. Radio 1. Iets over half elf en we branden met het innovationaal. Als diplomatieke, economische en politieke maatregelen onvoldoende zijn... heeft Nederland begrip voor een proportionele militaire actie in Syrië. Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld zojuist in Nieuwsuur. Ze zegt dat de Amerikanen zich nog beraden op de beste reactie... op de vermoedelijke gifgasaanval in Douma, Syrië. Facebook-baas Zuckerberg had het op de tweede dag van zijn verhoor een stuk lastiger. Hem werd onder meer verweten dat hij niet kon uitleggen hoe zijn bedrijf data verzamelt. Zuckerberg denkt een paar maanden nodig te hebben om uit te zoeken of er nog meer bedrijven zijn die op grote schaal gebruikersgegevens hebben verzameld. Paus Franciscus geeft in een brief aan alle bischoppen van Chili... toe dat hij fouten heeft gemaakt in de nasleep van een misbruikzaak. De paus nam het eerder op voor een Chileense bischop... die seksueel misbruik door een priester zou hebben verhuld. Volgens slachtoffers wist de bischop van het misbruik, maar zweeg hij erover... En tien gemeenten in de Gelderse regio Rivierenland zijn van plan zelf snel internet aan te leggen voor duizenden adressen buiten de bebouwde kom. De 12.000 huishoudens moeten het nu nog doen met traag internet via de telefoonlijn. Commerciële partijen vinden het niet interessant genoeg. Langs de lijn en opstreken. Nog een klein half uurtje zijn we er met antwoord op een, een prangende vraag. Wie gaat er door naar de halve finales van de Champions League? Is het Real Madrid of Juventus? Andy Houtkamp? Ja, jij nog een klein half uurtje. Uh, misschien nog wel een heel groot half uurtje. Als het verlengen wordt. Want we hebben nog anderhalve minuut te gaan in de wedstrijd. Tussen Real Madrid en Juventus. Stand 3-0 voor Juventus. En de andere wedstrijd 0-0. Bayern Sevilla, maar die is niet meer van belang. Want Bayern gaat naar de halve finale. Maar wie gaat er van deze twee ploegen naar de halve finale? Wordt het Bayern wordt het Juventus, de maker van de goal. Die nu gaat vallen, als er een goal gaat vallen, gaat naar de halve finale. Of gaan we nog verlengen? Kan ook nog. Uh, Ronaldo is alweer een paar keer neergegaan. Maar die scheidsrechter Michael Oliver uit Engeland doet het goed. Laat zich niet gek maken. En uh, nu is het Marcelo die de bal het laatst raakt. En gaat de bal over de zijlijn. Zinedine Zidane staat al uh, de hele wedstrijd met zijn handen in zijn zakken aan de lijn. De trainer van Real Madrid. Het publiek uh, natuurlijk allemaal in het wit. Want dat zijn de kleuren, de witte kleuren van Real Madrid. Uh, houden hun hart vast. De nagels zijn op in de 90 minuut. Want het is 0-3. En Juventus heeft geen balbezit. De balbezit is voor Real Madrid. Voor Vasquez. Vasquez heeft de bal gepaast. Dat is een flinke overtreding op Asensio. En dan maakt Higuain nog een overtreding. En uh, is het een gele kaart of is het voor Benatia? Het is uh, voor Benatia. Die kon hem uh, ook nog hebben. De enige die hem niet meer kon. Haven was Alex Sandro, de Braziliaanse back van Juventus. Die kreeg ook een gele kaart en die zal de halve finale de eerste wedstrijd missen. Mocht het ver komen voor Juventus. Mooi gezicht met uh, uh, aan de zijkant Sergio Ramos. Die uh, geschorst is. Speler van Real Madrid die dus niet meedoet. Maar zeer intens Bal Balbezit voor Real Madrid. Marcelo aan de linkerkant. Speelt hem even naar Ronaldo. Nee, niet naar Ronaldo. Het is uh, natuurlijk Asensio. Die uh, gaat lopen met de bal. Isco naar Asensio terug. En dan bal achterin bij uh, uh, uh, Varane. Varane die heel dicht bij een uh, doelpunt was voor Real Madrid. Nog twee minuten extra tijd. te kijken op het andere... Uh, uh, het andere scorebord. Nog altijd 0-0. Daar is niks aan de hand. Balbezit voor Asensio met die Nederlandse moeder. U weet wel, heeft de bal teruggekregen halverwege de helft van Juventus. Gaat de bal naar voren. En Tony Kroos, die uh, weer naar Asensio speelt. Asensio helemaal terug naar Varane. Varane. bal breed naar Vallejo. Vallejo, de vervanger van Sergio Ramos. Bal naar voren. Gaat er nog een kans komen in de 90 minuten? Nee, want de bal is terechtgekomen bij die 40-jarige jongeman Gianluigi Buffon. En dan zegt de trainer, Massimiliano Allegri, zegt rustig aan. Laat hem maar lekker gaan verlengen. Ook onze conditie is uitstekend. Benazia krijgen we nog even de bevestiging. Kreeg een gele kaart. Nog even een, een keer balbezit voor Juventus. Via Chiellini. Chiellini moet de bal naar voren. Hij doet het niet. Draait en kapt en uh, geeft hem dan mee achterin aan Pjanic. Pjanic helemaal terug naar de keeper. Naar Buffon. En dan gaan we verlengen." En dan hebben we datgene gekregen wat niemand had verwacht. Want Real Madrid heeft een 3-0 voorsprong uit de uitwedstrijd gewoon verspeeld in het eigen Bernabeu. Eén keer van de laatste 40 wedstrijden thuis konden ze uh, niet uh, verloren ze. En dat was tegen Schalke 04 in het seizoen 2014-2015. En nu gebeurt het weer. Een jaar nadat ze tegen ditzelfde Juventus de Champions League finale wonnen. Is het uh, 3-0 voor Juventus. 4-1 was het toen voor Real Madrid. Vorig seizoen. Nu aan de linkerkant. Balbezit voor uh, Real Madrid. Gaat de bal naar Tony Kroos. Kroos brengt de bal. Recht die tweede paal. Ronaldo legt hem terug. Duw in de rug. Penalty. Ja. Hij geeft een penalty. Hij geeft een penalty. Vanwege een duw in de rug. Eerst zei hij dat er niets aan de hand was. Michael Oliver. Maar hij geeft toch een penalty. Op aanraden van de man naast het doel. Die extra Rechter. Iedereen boos. Rode kaart. Toch niet voor Buffon, hè? Nee, dat kan me toch niet voorstellen dat het voor Buffon is. Ik denk het wel. Ik denk dat Buffon naar de kant moet. En dan is er een probleem, want dan is de keeper er niet. En er moet nog een penalty worden genomen. Ja, er mag nog een keer gewisseld worden. Wat een slotfase. Ronaldo die de bal terugkomt. Ja, het is een klein beetje een duwtje van Benat. Uh, met die Benatia een duwtje in de rug. En ik denk dat het wel terecht is. Lucas Vazquez, het slachtoffer. En ik kijk nog een keer in de herhaling. Twee handen en een been. Ja, je kunt hem geven. En dan denk ik dat Benatia zijn tweede gele kaart krijgt. Maar een directe voor Buffon? Is dat echt zo? Ik ga kijken of Buffon nu naar de kant gaat. Uh, Allegri, de trainer van Juventus... is heel boos aan de zijkant. Aan het overleggen. Praat tegen Sergio Ramos. Iedereen is boos. Iedereen is boos van Juventus. Ik kan me het me voorstellen. Ja, Buffon heeft direct rood gekregen. Die moet naar de kant. Betekent dat er dus nog tien spelers zijn. Maar we krijgen nog een goede keeper. Wojciech Česny. Die gaat nu in het doel komen. Uh, moet nog een veldspeler af van Juventus. Wat een sensatie in deze wedstrijd, zeg. Drie doelpunten van Juventus in het Bernabeu. En dan in de slotseconde gaat Ronaldo zich er nog Even mee bemoeien. Ja, wie gaat hem nemen? Ook dat wordt de vraag. Want wat ligt er dan een druk op je schouders? Ik zie Marco Asensio die bij de penalty-stip staat. Het publiek is helemaal gek geworden. Uh, net als de spelers van Juventus. Buffon dus rood. Die gaat vervangen worden. Uh, nou hij dan niet. Want er komt wel een andere keeper in het doel. Chesney. Wojciech Chesney. De Pol. En uh, nou heel benieuwd wie er dan naar de kant gaat. Is het Mansukic die vervangen gaat worden. Ik denk het wel. De spits. En uh, nog één keer terugkijken. Ja het is zwaar bestraft. Het zijn maar twee hele lichte handjes in de rug. Bij ja, bij uh, uh, Vasquez. Ja, je kunt hem geven, je kunt hem niet geven. Hij geeft hem. De uh, Engelse scheidsrechter Michael Oliver heeft een penalty gegeven. In de uh, commotie, een rode kaart voor Buffon. Omdat hij te veel aan de scheidsrechter zat. En nog altijd is, zijn de gemoederen nog niet gesust. Wordt er nog altijd gepraat met die, uh, die scheidsrechter. Het is Iguain die naar de kant gaat. Voor hem komt dan Chesney als keeper in het doel. En die moet nu de held van Turijn. De held van de oude dame worden. De held van Juventus. Maar ze zijn stil. Er worden heel wat gebeden gepreveld op de tribune. In de vakken van Juventus. Maar ook in de vakken van die overige uh, 80.000 die daar zitten. Want zij gaan dromen en bidden voor een, uh, een gelukte en uh, benutte penalty van wie... Daar gaan we op wachten, want het is Chesney die nu in het doel gaat staan. Ik zie bij de bal staan Lucas Vazquez. Ik zie Marco Asensio. En ik zie Cristiano Ronaldo. En wie heeft de bal in handen? Nog niemand. Want uh, eerst krijgt uh, Chesney nog even een hart onder de riem. Krijgt nog even een tikkie van uh, Alex Sandro. Van jij moet het nu maar gaan doen. Jij moet die bal maar tegen gaan houden. De penalty. De bal ligt op 11 meter. Hoi, hoi, hoi. Wat een ongelofelijke wedstrijd hebben we weer gezien. Gisteren A.S. Roma tegen Barcelona. A.S. Roma door... En is het Cristiano Ronaldo zelf? Hij heeft al tien wedstrijden op rij gescoord in de Champions League. Alle wedstrijden dit seizoen heeft hij gescoord. Een doelpunt gemaakt. En gaat hij de penalty nemen? Of laat hij het over? Durft hij dat aan? Hij durft dat aan. Ik weet het zeker. Ja hoor. Hij krijgt nog een kusje en een handje van Lucas Vazquez. En legt de bal neer. En dan krijg je het gevecht tussen keeper en Ronaldo. Gaat Ronaldo hem maken? Veertien doelpunten in negen wedstrijden dit seizoen. Champions League wedstrijden wordt dit nummer 15. En een hele belangrijke keeper uh, staat op de lijn. Ronaldo staat achter de bal. En scheidsrechter Oliver heeft nog niet gefloten. Heeft nog alle mensen. Nu heeft hij gefloten. Er wordt nog diep gaden. De aanloop. En de goal is perfect van Cristiano. Ronaldo. En dat betekent dat toch Real Madrid naar de halve finale gaat. Het shirt gaat uit. De, de, de enorme borstkas van Ronaldo wordt getoond. Er wordt gehuild er wordt gelachen. Er wordt uh, gejuicht door de supporters van Real Madrid. En wat zijn de rapegaar. En wat is het zuur voor met name Gianluigi Buffon. In zijn laatste internationale wedstrijd krijgt hij in de laatste minuut rood. En een penalty doet Juventus de das om. Een penalty benut door Cristiano Ronaldo. Real Madrid gaat naar de halve finale. 4-1... Ja, nog, er zal nog afgetrapt worden... Naar, dat zal echt niet lang meer zijn. Of er moet echt. Ja, wonderen bestaan. We weten het. Vorig jaar hebben we het gezien. Toen uh, Barcelona met 4-0 verloor in Parijs tegen Paris Saint-Germain. En thuis met 6-1 won. Maar dan heeft ja, Juventus misschien nog één minuut om iets te doen aan die 3-1 uh, achterstand. Of uh, ja, 3-1 uh, voorsprong is het dan wel voor Juventus. Maar het is niet genoeg. En Chiellini is boos. Iedereen is boos bij Juventus. En uh, dan gaan we de aftrap krijgen. Jonge jongen, wat een wedstrijd zeg. Genieten. Nog één keer gaat de bal naar voren. Ik kijk naar Michael Oliver. Hij laat doorspelen. De bal komt uh, terecht bij Manzoukief. Die pr probeert hem terug te brengen. In het strafschopgebied gaat de bal over de zijlijn. Is het laatste geraakt. Nee, niet door Matuidi. Dus mag er gegooid gaan worden. Ja, 90 plus 8 staat er bij de benutte penalty van uh, Ronaldo. Zoveel tijd heeft het gekost. Bal gaat naar voren. Komt hij nog terecht bij uh, Benatine. Bal wordt weggewerkt uit de verdediging door Real Madrid met moeite. En dan is het een doeltrap nog voor Real Madrid. Want de bal is het laatst geraakt door wie was dat? Door Claudio Macisio, Ook een invaller. En dan is het afgelopen. Is het voorbij? Is Real Madrid toch nog de ploeg die aan het langste eind trekt? Want 3-1 verliest de koninklijke uit Madrid van Juventus. Maar het is net aan genoeg om toch naar de 3-0 overwinning van vorige week door te gaan naar de halve finale. Wat een wedstrijd. Strijd, wat een avond. Real Madrid-Juventus. 1-3 en Real Madrid gaat door. Tja, zijn die de boos, zeg. Eh, Ongelooflijk. Oh. Wat een emotie. En begrijpelijk ook. Maar en, wat. en dan moeten we nu een bruggetje gaan maken... naar de nationale poepdag. <laughs> Ik ga het ook maar gewoon doen ook. Eh, in Artis Micropia <laughs> willen ze laten zien... dat poep veel meer dan gewoon poep is. Verslaggever Reina Meijer was in de Amsterdamse dierentuin... En volgde bij Jeroen ten Berge van Bij de Oorsprong... een workshop bokashi maken. En wat is dat? Dat is mest met microben van, in dit geval, olifantenpoep. We uh, hebben hier drie olifanten. En ik heb me net laten vertellen dat een olifant ongeveer 100 kilo uh, poep op een dag produceert. Dus uh, ja, gemiddeld zo'n 300 kilo op een dag. Verse kan het niet eigenlijk. Het, het is uh, vanochtend geproduceerd en we maken er nu bocassie van. Dat is het allermooiste. Nou, het is hier al uh, lekker druk. Allemaal kinderen. Als het over poep gaat, dan zijn we er al gauw bij. En dan wordt het al gauw gezellig. Maar ook twee dames. Hallo. Ik ben uh, Marianne Verhoef en ik ben uh, vrijwilliger in Artes. En wie bent u? Annelies Groot en ik ben ook vrijwilliger in Artes. Weten jullie eigenlijk wel wat voor dag het is vandaag? van Nationale Poepdag of zo? Nou, in één keer goed. Het <lacht> is niet zo heel moeilijk te raden als je bij al deze grote drollen staat. Ik stel voor om het emmertje te vullen, zullen we zeggen. Dus ik mag met mijn handen erin? Jij mag er zeker met je handen erin. Wel handschoentjes, toch? Die keus heb je, zonder of net. <lacht> Eén kar vol met olifantenpoep. Ik zit er even naar te kijken. Het is niet slechts stront, hè? Nee, het is uh, stront met, met, met gras. Olifanten staan bekend omdat ze moeilijk uh, verteert. Dus er, er komt poep uit, maar die poep bevat heel veel vezelrijk materiaal. Nou, u heeft het handschoentje aan. Ja. Speelt een beetje vals. Ja. U niet, hè? Nee, hoor. Wij gaan lekker met de blote handen, hè? <laughs> Precies. Krijgen we niks van, hè? Krijg, nee, nee, je wordt absoluut niet ziek van. Doe maar, hoor. Ja. ja? Gooi maar vol die emmer. De dames gaan ook aan de slag. Kijk, dit is een goede bolus hier. Dat is, uh, ja, dat is een flinke inderdaad. Nou oké, okay, ik ruik het toch wel. Dan ga... <laughs> ja, maar dat is met paardenpoep. Dat ga je toch lekker vinden? Dat, ik, vind dat soort lekker. ik vind dat soort luchtjes wel lekker, ja. Dan pakken we een spuitbusje met micro-organismen. Hier ja. zitten bacteriën en schimmels. Gewoon met de ja, uw, poephandjes. Ja, dingen. Uh, dat maakt niet uit. Okay. Iedereen raakt, uh, raakt dezelfde dus flesje aan. Spuiten? Dus, uh, spuiten maar rustig. Gewoon eroverheen. Ja, ja. Wij brengen juist de positieve micro-organismen erin. Die juist zorgen voor een fermentatie, een rijpingsproces. Test. Nu zitten er dus miljarden bacteriën op dit materiaal. Voegen we een handje vol met uh, oergesteente meel toe. Dat Mag ik zijn... met dezelfde hand in graaien? Ja, maar rustig. Oergesteente meel? Oergesteente meel. Dat zijn mineralen met een hoog aandeel kalk. Het wordt en... al lekker. Wat zegt u? Het wordt al heerlijk. Het, ziet er. het is zo'n kunstwerkje bij u, hè? Wij noemen dit eigenlijk de lasagna manier. Hè? Dus zo laagje voor laagje bouwen we, bouwen we dat er met je op. We gaan weer met de handen door de olifantenpoep. Kijk, dit is een mooie natte. Ja, dat is, die moet je wel even ietsjes uit elkaar halen als je wil. Ja. <laughs> U geniet hier echt van, hè? Eerlijk zeggen. Maar ik vind dat recyclen wel, wel leuk. Dat heeft wel wat. Wij doen het dekseltje erop, hè? Ja, we doen het dekseltje erop. Dan laten we de boel fermenteren. Hoe lang duurt dat? Dat duurt uh, 6 tot 8 weken, normaal gesproken. Waarom doen wij dit eigenlijk? Ik bedoel, het is hartstikke leuk. En we lachen er wel een klein beetje om. De meerwaarde voor uh, Artis waarom we hier staan is... omdat we de organische reststromen van Artis... allemaal verwerken op deze manier. He, dus we zorgen ervoor dat de organische reststromen van Artis... binnen Artis blijven. En we bemesten ook he, met het eindproduct, de Bokashi... de eetbouw... De tuinen hier in het park en we zijn ook van plan om juist de emmertjes eh, straks ook aan te bieden aan de consument in Artis. Zodat ze met een emmertje Artis, Bokashi, naar huis kunnen om hun eigen tuin te voorzien van de juiste voedingsstof. Het wordt lekker druk hè? 80 schoolkinderen op visite. Ja, dat wordt nog een uh, helftje job. Wat gaan jullie doen? Uh, met mijn handen in de poep zitten. Olifantenpoep! Keeping up while this is bound to fail Cause as much iets eerder weg, want we willen nog even naar de Brabantse pijl. Ja, er lag een beetje een sluier over de Brabantse pijl. De wielenkoers stond in het teken van het herdenken van Michael Golaert. Die renner overleed zondag na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix. Een reportage vanuit België van Matthijs Weststraten. We zijn er minder dan vijf minuten voor de start. Straks bij de laatste minuut gaan we uiteraard één minuut stilte in acht nemen met z'n allen, zowel renners als...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 Uh, het heel, heel moeilijk om, uh, om met dit uh, verlies om te gaan uh, uh, als, als ploeg, als, als mens, als, uh, um, uh, ja, als, als ploegleider van zo'n jongen. Je bent niet opgeleid voor dit soort dingen. Hoe is dit voor jou? Hoe ga jij hiermee om? Hoe handel jij dit? Ja, je hebt eigenlijk zelf nog geen tijd gehad om het, uh, om het te verwerken. Um...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 ja, ik moet wel even uh, opletten dat ik mezelf daar niet voorbij loop. Ja. Een uh, trist moment. Het zijn triste momenten voor de wielerwereld. De renners zelf, ze zitten in de bus. Komen af en toe even naar buiten. Een rouwband om de arm. Met de naam van Gola's erop. Ja, er zijn er die meegaan met de mechaniciëns of met de, met de soigneurs... om mee met de wagen een bidon aan te geven. Of, of mee klaar te staan met wielen of zo. Het is eigenlijk... Kleine taakjes misschien, maar ook gewoon om samen, staf en renners, samen als groep hier vandaag te zijn. En, en zo ook ja, een steentje bijdragen vandaag aan, aan, aan hun koers. En, uh, en, en ja, er te zijn eigenlijk ook als eerbetoon voor Michael. En ondertussen op het plein, de oude vismarkt in Leuven, de presentatie van de ploegen. Mag ik een hartverwarmend applaus voor de mannen van Verand als Willems. Een enorm heftig moment voor de ploeg. Dat blijkt wel wanneer ze van de presentatiewagen afklimmen en daarachter gaan staan, elkaar omhelzen. Ik wil je vragen van één minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtnis van Michael Golaarts. Dank u wel, dames en heren, om die minuut stilte in acht te nemen. Uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk is het voor mij ook een, uh, een therapie-sessie om weer terug de auto in te gaan. Uh, misschien bij de eerste valpartij uh, eventjes uh, mijn adem te laten stokken. En dan weer uh, te bedenken van dit is, dit is wat ik duizend keer heb meegemaakt en ik, ik kan hiermee omgaan. Uh, maar ja, het zal heel raar zijn voor iedereen denk ik. Ja, het is een, uh, het is een bizarre, uh, bizarre situatie waarin iedereen zit. 5, 4, 3, 2, 1 en go! En dan vertrekt het peloton. Voor een koers die toch anders zal zijn dan de meesten van tevoren hadden gedacht. De Brabantse pijl werd vandaag gewonnen door Tim Wellens. Hij kwam ingetogen over de streep met een vinger naar de hemel gericht. De basketballers van Donau verloren vanavond hun eerste wedstrijd in de halve finale van de Europa Cup. Uit tegen Venetië werd het 82-72. Maar nog geen man overboord. Leon Kersten blikt terug bij Donau-speler Thomas Koenis. Het is heel verleidelijk om te zeggen wat allemaal had gekund. Met welk gevoel sta je hier? Uh, met het gevoel dat er meer in zat vandaag. Toch wel, hè? Ja, zeker. We hebben heel veel makkelijke kansen laten liggen. En uh, ja, goed, dat is gewoon zonde. Waar ging het mis in jouw ogen? Nou ja goed, we begonnen niet goed. Daar uh, kwamen we komen goed van terug. Alleen uh, uiteindelijk ma maken we gewoon makkelijke ballen niet. Vrij worpen, uh, wat leeuws die er net uitgaan. Dus uh, ja, als die de ballen erin gaan dan, uh, nou, dan is de marge een stuk kleiner. De veerkracht van Donar is enorm. Het is de kampioen van Italië. Die komt elf voor. Die komt nog een keer 11 voor. Jullie komen terug, staat met rust voor. In de derde kwart sta je de 13 achter. En weer komen jullie terug in de wedstrijd. Om aan te geven. De veerkracht is enorm, maar er had wel echt meer in gezeten. Ja, zeker weten. Kijk, uh, we hebben veel vertrouwen in elkaar. En, uh, uh, dus we weten ook uh, van de achterstand terug te komen. Alleen, ja, het is gewoon zonder dat, dat we onszelf daardoor niet belonen. Met uh, wat makkelijke scores. Uh, wat 11 gemiste vrije worpen. Ja, dat bedoel ik. Dan, is, uh, dan ja, snap je, als je daar uh, iets hoger percentage schiet, dan uh, is het gewoon bijna gelijk. Je staat de beuken onder de ring. Je bent lang, je krijgt die lange Italianen tegen. En ze hebben dus nogal wat om uh, tegen jou in te zetten. Hoe is dit niveau? Ja, het is gewoon een heel goed niveau. Dit is, uh, het is wel echt uh, mooi om uh, op dit niveau te acteren. En voor wie het niet gehoord had, is de kampioen van Italië, dat veneetje. Ja, klopt. En, uh, ja, goed, dat uh, maak ik niet elk jaar mee en uh, daar moet je ook van genieten. En uh, ja, goed, uh, ja, dat er meer in zit, dat, uh, dat geeft ons een goed gevoel. Maar ja, nu is het dan uiteindelijk 82-72 voor de Italianen. Ik heb in mijn voorbeschouwing gezegd, ja, alles binnen de 10 punten is goed. Hè, om goed te maken volgende week, dan is het 10 punten. Kan dat? Ik heb er alle vertrouwen in. Kijk, uh, we zijn thuis sterk. Uh, maar goed, uh, ja, we moeten wel uh, iets hoger per stage schieten dan vandaag. En uh, de verdediging misschien nog uh, hier en daar wat aanscherpen. Uh, maar niks is onmogelijk. En het gekke is, jullie, eigenlijk jullie beste man, Brandon Curry, die, die was er vandaag eigenlijk niet. Hè? Zij had hun huiswerk goed gedaan, maar dat, dat kan nog wel meevallen. Ja, zeker. Maar goed, dan zie je wel dat andere mensen opstaan. Uh, vandaag met Drago, met, uh, met Bradford, uh, Teddy. Maar uh, ja, goed, dat is wel, wel het mooie van het team. Dat, uh, als er, uh, ja, dat, dat er meerdere mensen kunnen scoren. En uh, als, dat, als Brandon volgende week wel in de wedstrijd zit, dan uh, ja, kan ons extra impuls geven. Volgende week het wonder van Martini Plaza? Ik ga ervoor. Mooi, dat horen we graag. Tot zover deze bijzondere editie van NOS Langs de Lijn. Langs de Lijn en omstreken, beter gezegd, maar het leek wel een NOS Langs de Lijn. No. We hadden zoveel, zoveel voetbal erin, zitten er zo'n spectaculaire ontknoping. Ik ben benieuwd wat morgen weer brengt. Ja, zoals altijd sluiten we af met Diederik. Ja, de kwartfinale's van de Champions League zitten erop. Twee geweldige avonden hebben we gehad en er is ook meteen gelood voor de halve finales. En dat heeft uh, toch wel weer interessante affiches opgeleverd. Bayern München speelt tegen FC Barcelona. En Real Madrid mag het gaan opnemen tegen Manchester City. Als je er iets over moet zeggen, dan kun je toch wel vaststellen... dat dit een hele ongunstige loting is voor met name AS Roma en Liverpool. Um, heel zuur natuurlijk. Want als je je tegenstander uitschakelt, dan ben je er heel dichtbij. Maar ja, je moet ook wel echt bij de loting zitten. En uh, de namen zijn uh, twee weken geleden al in de balletjes gestopt... En dat Roma en Liverpool zouden winnen, dat kon ze bij de UEFA ook niet weten natuurlijk. Maar hoe dan ook, twee geweldige affiches in de halve finales. Bayern Barcelona en Real tegen City. Goed, tot zover zometeen de doog met Hemel van de Zand. Een fijne avond. Dag. NPO Radio 1. Dag jevrouw.